Het leger van Irak heeft net als gisteren doelen bestookt in Fallujah. De stad is al een maand in handen van rebellen die banden hebben met Al-Qaeda. Met de aanvallen bereidt het Iraakse leger de herovering van Fallujah voor. De stad is namelijk een bolwerk van het verzet tegen de Iraakse regering. Het weer. Het is een heldere nacht. De temperatuur die is zo rond het vriespunt. In het oosten nog kans op mist en gladheid. Die lost in de ochtend op. Overdag schijnt de zon flink. Wordt een graad of zeven. Vanaf woensdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier. <tied> En dat was het opeens afgelopen. was Merel Polat, vorige week hier te gast. Ik zag op Facebook dat ze vandaag uh, heeft opgetreden in het Zaantheater... samen met haar vader op de SAS, of whatever. Maar goed, hartstikke leuk. En uh, Beppe Costa, die heeft nog steeds zijn triangel niet afgehaald. Die ligt bij mij thuis op de piano, dit terzijde. Uh, ze zitten hier nog steeds. Chris Willemsen en uh, Jimmy Tigges. Uh, uh, Plaatjes gekken, muziek gekken, voetbal gekken. En wat ben jij nog meer gek van... Uh, Behalve van ziel, je vrouw. <laughs> ja, maar weet, dan, dan nou, weet ik niks meer. Nee, dan weet je niks meer. Je af en toe een biertje tussendoor? Een biertje, ja, ik mag wel eens een biertje. Ja, ik ja. ook ja, af en toe. Ja. Maar jullie moeten nog een tering aan draaien, ja, dus precies. het is nu uh, de spa. Okay. Ja, de spa, in ieder geval breekwater. De spa is overheerlijk hier, hoor. Wat heb jij liggen? Uh, nou ja, in het kader van Sochi, de Winterspelen. Ja. Joan Hanappel, dat komt ook uit Den Haag. Oh ja, is dat zo? Ja, die heeft in de Vondelstraat oh. gewoond. Okay. Waar ik ook heb gewoond. Oh, oké. Okay. Ja, Ik ben niet verder gekomen dan de Spachtland. Ze, ze gaat Spot geloof ik, ik nu weer uh, verslag doen. Ja, nou ik heb begrepen het kans, dat, ik. Uh, dat... Ik weet hem niet, uh, ik lees het allemaal maar met één oog. Maar dat het, het kunstrijden uh, geen onderdeel is van Sochi. Of Wat niet? gaat ze daar doen dan? Er is geen kunstrijden oh. toch? In Sochi. En er was ook een uh, Chinese... Uh, is het nou een grap of niet? Er was een Chinese kunstrijder die ook geweigerd is, omdat hij te homoseksueel uh, zou overkomen. Of... En daarom gaat het hele kunstrijden. Is, is, uh, is dat degene die summertime gezongen heeft, misschien? Dat, dat, is, dat, is, dat, is. Een, dat is zijn ja. vrouw. Ik heb eerst een klok horen luiden en een klepel, weet ik veel, maar die hangt. Maar, maar goed, de... maar als ze niet doorgaat, kan je ook niet geweigerd worden. Ik bedoel dan... Nee. <lacht> ik zeg het nee. toch even uh, naatschicken, ik het, uit. Checken, heet we dat, het he? uit. Maar Joan Haanappel, ja, onze, onze grote dingen? kunst... Uh, Rijdster En, uh, en journalist Een vertaald ja. nummer trouwens. Ja. Maar, uh... Het ziet er ook nog heel goed uit. Vrolijk. Beter dan Sjaard Dijkstra. Ik van de winter. Ook nog een zingende kraai inderdaad? Ja, ik heb uh, in het vakje zingende voetballers. <laughs> nou, denk ik dat... Oei, oei, oei, dat was maar weer een loei dat de meeste mensen dat wel kennen. Is dus dat zingende voetballers met uh, shirtjes met nummer 14 achterop. Wat? Wie is dat dan? Oei, oei, oei. Dat is Johan. Dat is een grote hit. Dat is een grote hit geweest. 15... Gemaakt door Peter Koelewijn. 1969. Dat, dat heeft hij uh, gezongen. Oh. Oei, oei, dat was me weer een loei. Het was net alsof hij uit mijn benen woeit. <lacht> Kijk je, je dat niet? Zo so hè? Ja. Maar hij schijnt zo... Uh, want K Johan Cruijff kan alles, maar behalve zingen. Want hij was zo nerveus. Dat, uh, volgens Koelewijn heeft hij een hele flesje neven op moeten drinken... voordat hij uh, het, het eindelijk een beetje maat kon houden. En volgens mij, want ik wil kant B laten horen... alles stoppen ineens naar de knoppen. Ja. Heeft hij daar nog minstens een fles wijn uh, <lacht> naar binnen gegooid. <lacht> ik ben heel benieuwd. Hij ja. heeft echt met drie dubbele tong. En dit is altijd leuk voor een quizvraagje. Welke bekende ex-voetballer zingt hier? Dat, uh... Hij staat daar twintig oh. jaar of zo, hoor. Oh, oké. Okay. Komt-ie. Uh, oh, nou gaat hij weer omhoog. <laughs> nou. Nee, maar niet kwalijk. Nee, geen. In het Casino Paleis Was het steeds prijs Ik won en nam steeds Champagne op ijs maar de croupier werd dit bleke rooyé oh yeah. En de chef kreeg een kleur van heel oude thee Maar toen daar de bank juist door mij springen zou Zat ik daar toch maar weer mooi in de kou Want, oh. Op een beat, gitaar, niet goed maar keihard, dus berg je maar. Want in het lawaai heb ik pas mijn draai, maar gisteren ging ik goed af in de rij. Ik gaf er een show en deed dat heel knap, maar toen maakte ik sluiting en kreeg me een klap. Want alle stoffen in de Verre van koel cool. Ik wilde wat drinken en klom op een stoel In een kleine bazar, maar wat zag ik daar? Een buikdanseres slechts gekleed hier en daar Ze kwam naar me toe, ik werd helemaal rood Maar toen kwam die flits en ik zat in de boot van daar. Zal ik hem maar eens afzetten? Ja, ja. Uh, we hebben genoeg kruif weer gehad ja. van vanavond. Want overigens op het hoesje, dat is wel grappig... staat kruif met een, met een Y. Maar zijn, zijn echte namen is gewoon met een I. Met, ja. met puntjes. Maar dat hebben ze natuurlijk gedaan Wegens Internationaal. We hebben al die voetballers die een I in hun naam hadden. He, Dirk Kuyt en zo. Feyenoord, daar, daar staat nu ook een Y. Nou, Feyenoord deed dat ook. omdat ze Om internationaal aanzien... Dus Misschien in geen wedstrijd meer gewonnen. Ze is het meer verloren, toch? Ja. <laughs> maar, maar, uh, maar dit, dit is een, een plaatje van uh, Leo ja. en Dick... Ja. Leo Garsman, nee? Uh... Ja, Leo Garsman, de twee Hagenaars. Dik Tamers. Dick, Dick en Leo. Oh, Dick en Leo. ging over ADO. ADO speelt nu in het geel-groen, maar toen in rood-groen. En het nummer heet uh, Rood en Groen. En dat vinden wij heel leuk. Rood en groen, de ado kleur. Dat zit op iedere Haagse deur. En de kinderen zingen op de straat. Het is ADO. -brug nooit verloren gaat, en op mijn nieuwe schlijf uur oh. Daar staat een foto van Ado En wat er met Ado ook gebeuren zal Ze blijven altijd aan de val Elke ploeg in het Zuiderpark die bij Ado komt Staat er vast genageld aan de grond ze willen overwinnen, maar dat kunstje gaat niet door. Want daardoor blijft ze steeds een koeltje voor. Het is een ploeg met roem en vaat. En ze spelen zeer bekwaam. Rood en groen, de adoopkleur. Dat zit voor iedere Haarse druk. En de kinderen zingen op de slaap. Is adoop. Nooit en op mijn nieuwe schrijfbureau. daar staat een foto van Ado. En wat er met Aaldo over. Ze blijven altijd aan de bal. Als u wil Oh, zo, dat zo. is er gewoon ja, dat weer nee, uh, er er uh, We moeten er, moet er verder. Ik Chris staat hier te springen. Met Chris, ja, nee. wat heb je dan bij je? Wat, wat ga je nadoen? Nou, dat is wel... Op als jij nou dat dingetje ah, je even regelt. Nee, dat is wel overigens zo'n Haagse singeltje. Dat heet er dan... Nieuwe Haagse Wellen staat er dan ook op. Ja. En dat is. Dat zijn drie mensen. De Bob Barbecue. wat overigens geschreven wordt als Bob Barbecue. Hè, want de meeste ja. mensen weten niet hoe ze barbecue moeten schrijven. Er staat namelijk helemaal geen Q in. Bob Barbecue en Willy Woodby plus Agaat. En dat is, de, want je had vroeger de Deutsche Welle... en daar hebben ze toen een Haagse Welle van gemaakt. En dat vinden wij ook wel een nee, grappig Een daarvan is Hans van Oosterhout, die ja. producer. En we hebben het, we hebben het idee dat, dat ook George Komers nog... Met, maar ja, dat weten we niet zeker. Maar het is wel grappig en het heet uh, Bla Bla Bla. En uh, Agaat heeft zich doodgereden in Schotland. Want ja, dat was vergeten heel... dat je daar links moest rijden, heb ik gehoord. Dat is, is het een triest waar? verhaal, ja, ja. ja. Nou, een is vrij ja. jong ja, in de dertig of zo. Ja. oké, okay. nou... Maar goed, het liedje is leuk. Bla bla bla bla bla bla. Aha. Aha. Aha. Dat is Bob, is met Thoos. Aha. En daar is Bebzee is met Koos Aha. Die japo gaat het nou? Het is hm. toch gezellig op dit feest Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar kalme thee Ben jij naar nou Truus of Desiree? Ik vind ja, jou ja, tof, top hoe top vind top. je me? Hoezo geflip? en dat zeg jij? Bla, bla, bla Dat lijkt wel sla, dat is toch niet te knagen? Ja, zo'n mannen praat, groep is te gek. Hui, hey, wie Heb jij zwaar eens?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 Oud wat stom! Ik heb het reuzen naar mijn zin. Doe jij de zout zo maar vast in. Is Japan weg, oud oh, dat is snel. Nou ja, ik zie je morgen wel. Bla bla bla. bla bla, bla. mijn goede pak voor dory zeg bla, bla, bla. Wie is die vent dat stuk van vindt dat wist ik niet bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Dacht u bla bla bla <h explodint> Dat ze. Ah, ah, ah. Laat je avond niet vergallen! Nee, nee, wow, nee, gaan wow, we, wow. we lekker tafel hè? Ja, pieter, pas alleen! Dan gaan we naar de herengracht, de Palinke Jetsers! Wat, wow, wow, wow. wat, wat, Jetsers? <laughs> Die De herengracht. De Toys, ja, daar ben ik ook nog geweest. Dat is heel lang geleden. Ja, het is lang geleden. Ja, de herengracht was maar een heel klein stukje straat, maar het, er gebeurde van alles. Ja, inderdaad. Ja, had je toch ook. Uh, de DS, Club DS. De hout, de hout had je daar ook? Dat was dan alleen voor, voor gays, maar dat, dat daar kwam ik graag, want er werd uh, altijd goede muziek gemaakt. Het ging om half een dicht, hè? Zaterdagnacht zaterdag, zaterdag, of zaterdagavond, uh, half een dicht. En nu, nu ga je gewoon tot, tot, de, tot de zon opkomt. Ja, ah, dat, is wel, dat is ook weer anders. Goed, heren, we gaan het afsluiten. Jullie mogen naar Wadding, en Tilburg afreizen. Uh, wacht even voordat je hem opzet. Laatste plaatje. Uh, zijn er nog nieuwe muzikale plannen? Ik, je hebt nu twee delen van de doordraaiers gemaakt. Komt er een derde? Ja, we zijn er wel mee bezig. Uh, bij uh, uh, de Free Musketeers, de uitgever... daar zijn we, heb ik volgende week weer een uh, bespreking... met wat de plannen zijn... En, uh, ja, we vinden het om te beginnen leuk om te doen. En als het ook nog wordt opgepakt, dan uh, is het helemaal leuk. Ja. En het is een eindeloos verhaal. Want je, je kunt over muziek en andere zaken eindeloos blijven lullen. ja hè? Nou, het is, het is, Ik vind het heel leuk, maar je moet wel ongeveer rond de 50 zijn, wil je het helemaal kunnen volgen. Echt waar? Ja, natuurlijk, want het zijn oh ja, oh, dat ben, weet, oh, ben, jij dat al, ben jij dat al? Ben jij dat al? Kijk, noteer we ah, even, noteer ah, ah, ah, ah. deze. Hey, en uh, je bent natuurlijk ook nog hard bezig met blikken terug 2. Ja, ja, ja, En ik moet ook nog tussendoor gewoon werken. Moet, want ik moet ook de bakken betalen. En ah, jij, ja, wat doe je? Ik ben de reclame man. Oh, oké, okay, ja. En Jimmy, hoe is uh, komt er nog een nieuwe aflevering van Delftse Tour op uh, tv internet? Nou, er zijn plannen met iemand anders om uh, daarmee door te gaan. Want Zonder jou? De... Nee, met mij. Oh, dan is het goed. Nee, maar wel, wel, met, met degene die de montage deed en zo... en het schitterende camerawerk... wat door jou zo net uh, de hemel werd ingeprezen... Die, met hem had ik afgesproken dat we 24 afleveringen zouden doen. Ja. En uh, dat vindt hij wel mooi geweest, blijkbaar. Oh. Dus het heeft een tijdje stilgelegen. Maar okay. dat gaat misschien weer verder. Want er zijn nog genoeg onderwerpen. Ja, leuk. Nou goed. Dus, uh, dus ik wacht het gewoon gaten. het volgende boekje af. Of, uh, en waar gaan we ermee uit? Wat heb je bedacht? Nou, ja, dat is misschien wel redelijk bekend in de verzamelaarskringen, maar toch wel apart. Jan Kramer die heeft ook uh, twee singles gemaakt, onder andere een uh, lofzang op uh, Nederland. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je het niet kent. Nou, ik ga het horen. kent van Jan zo. Kramer alleen maar boem O Nederland, mijn klein kalkalkolerenland, O grote land, O grote land, jij Nederland. Jij en stiekem land. Ik hou van jou en blijf je trouw, mijn Nederland, mijn Nederland. Ik hou van jou en blijf je trouw, mijn Nederland. Koud, koud, kolerenland, o klote land, o klote land. Jij lullen rot en stieke Ik hou van jou en blijf je trouw, mijn Nederland. Je bent en blijft mijn vadersland, een vuil fiestiekem Ik haal van jou mijn knollenland, ik haal van jou mijn knollenland. O Nederland, o Nederland, mijn klein kleinkoudkoud. O Nederland, o grote land, o grote land.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 Een mooie vrouw, dan denk ik nog steeds rood, wit, blauw. Dan denk ik nog steeds rood, wit, blauw. O oh, Nederland, o oh, Nederland, Mijn klein koudstaat. O oh, Nederland, o oh, grote land, o oh, grote land. Jij en ik hou Nou, dat was een mooie ode van uh, Jan Kramer. Wat zei hij nog wat? Oh. Nee hoor, dat, ik, uh, dat was de technicus. Jimmy, eh, Jimmy is Chris Willemsen, ontzettend bedankt. Uh, wel thuis en tot de volgende keer. Dag. Graag. Dag. Dag. Dag. Ja, u hoort het. We gaan weer uh, op reis naar daar waar het warmer is. Ko van Gemert zit in, <coughs> weer uh, bij Willemstad op Curaçao. He, hij is weer terug uit Amsterdam. En hij is ook weer heel erg druk deze week geweest. Hallo. Oh, we gaan eerst bellen. Ja, sorry. <lacht> Co, ben je daar? Ik ben er, ja, zeker. Dus je bent net op tijd terug van ik je. Ik naadloos op Jan Cremera aanstaan begrijp ik? Ja. ja, ik ben net terug, een half uur geleden. Uh, we hebben de zonsondergang op Bonaire nog even gezien. En daarna zijn we hier naartoe uh, weer naar Winopstad. Vertel. Je dus van jou ja denk ik, ah, dat is ons ondergang, maar je begrijpt het. Ja, heel mooi. Maar vertel, wat heb, wat, wat heb je precies gedaan op Bonaire? Nou, ik heb daar samen met een Curaçaose schrijver, Erik de Brangebander... een literaire avond mogen verzorgen. Ah. En dat was toch uh, uh, ja, een drama, kan oh. ik je vertellen. Oh. Ik zal het je vertellen, in mijn ogen althans. Het was een prachtige locatie, palm na zee, open lucht... Uh, goed gevulde zaal, geïnteresseerd publiek... Uh, maar toen ik naar uh, het podium liep, dacht ik, dat gaat niet goed. Want er stak een windje op en ik had een boek bij me en iets van twintig papieren. En het uh, bleek een microfoon te, te zijn zonder standaard. Dus ik had links de microfoon in mijn hand, rechts het boek. En met mijn kin die papieren probeerde ik tegen te houden. En die, die vlogen weg, dus die, die, die mensen die, die raapten ze wel op, heel vriendelijk en gaven ze maar terug. Maar ik dacht, dit gaat mis. Bovendien was er te weinig licht, dus ik kon de tekst ook niet, uh, niet lezen. <lacht> dus ik voelde me geheel Tommy Cooper. Oh. En dat zei ik ook, en toen hoorde ik iemand zeggen, ja, die is ook niet uh, fijn als uitgekomen. Ik dacht, nou, dat is ook een opsteken. Enfin, ik heb, die, ik heb drie kwartier doorgeworsteld. Ja. Uh, Kon Wilma die papiertjes niet voor je vasthouden. Nou, die, die had weer anderen. Die zat weer te praten met een leuke man, geloof ik. Die oh. luisterde helemaal wel niet eens. Nou, dat is niet aardig. Maar, nee, nee. Uh, maar <coughs> dat, dat <daar> lag het ook <coughs> niet aan. Maar het, was, het ging allemaal een beetje mis. Ja. En ik, ik, ik was er ook wel naartoe gegaan... omdat ik hoopte wat van mijn boeken te verkopen. Dus we hadden een flinke stapel meegenomen. Uh, mee dat is toen ook niet gelukt? Eén boek verkocht mevrouw. Ja, toen dacht ik, nou ja, oké, okay, het was een uur of tien, ik denk, toen het afgelopen was, ik, ik, ga nu, ik moet nu iets drinken. Toen ja. bleek de bar daar om tien uur te sluiten. <laughs> en het maar... was rampzalig, dus... Toen ben ik maar moedloos naar bed gegaan. Oh. Nou ja, dat is een ervaring. oké okay. Maar ik, ik dacht dat jij een workshop poëzie ging geven ja. op, op Bonaire, maar dat heb ik dus helemaal fout. Dat nee, zat anders. dat heb ik hier gedaan. Ja. Dat heb ik afgelopen donderdag hier gedaan en ja. dat was erg, erg leuk. Dat heb ik samen met een vriend die is hier beeldend kunstenaar Marcel van heet. Dat heb ik hier gedaan en dat ging dan over het schrijven van poëzie bij schilderij of bij beelden. Ja. En uh, een van die dingen die we daar benadrukt is, is dat het zo afhankelijk is van je eigen positie hoe je naar een schilderij kijkt. En bijvoorbeeld, dat gaf een mede-workshopgever aan, bijvoorbeeld de Mona Lisa, daar heeft een arts naar gekeken en die zag dat die mevrouw toch wel een ernstig plekje bij haar oog had en bovendien een raar knommeltje op haar hand. En ik kan dat schilderij nu nooit meer bekijken zonder dat ik dat ook weet. Dus het hangt heel erg af van de manier waarop je naar zo'n schilderij kijkt en dat, dat hebben we een beetje... ...uitgelegd, verteld en ja. ze hebben gedichten bij schilderij geschreven, daar ging het ook om. En kwam er wat leuks uit? Jawel, ik vond het, ik vond het eigenlijk heel goed, want vaak is het heel sentimenteel en uh, willen ze ook allemaal zo graag rijmen. Maar dat, dat, dat zat hier, dat was echt heel, uh, ik vond het heel geslaagd. Oké, okay. ga je het nog een keer doen, zo'n uh, zo workshop? Ja, ik had het al eens gedaan en ja. Ik ga het hier nu geloof ik niet meer doen, maar uh, ik zal zeker nog wel zo'n soort workshop geven, want dat is erg, erg leuk. Ja, en uh, de, de, de plantage poëzieprijs, daar is trouwens, daar kunnen mensen ook weer voor... Uh, in. Ja, God, ja, ja dat, dat is helemaal want, waar. Het onderwerp is geloof ik drank, dus dat is heel leuk, toch? Alcohol ja. of whatever, ja? Zeker, ja. Ik ga nee, er nee, dat ook kan, maken. dat kan weer tot 1 juni worden ingezonden. Ja, met, precies. Uh, ik, ik heb er even niet aan gedacht, maar jij hebt helemaal gelijk. Ja, um, Je stond in... Oh sorry, even mijn kuchknop. Um. Zo, dat heb je niet gehoord, hè? De kuchknop, de ik had de kuchknop even. Het verhaal van Martin Bril over de kuchknop. Nee, vertel. Ik wil helemaal geen liefhebber van Martin Bril, maar hij heeft een heel mooi verhaal uh, geschreven. De kuchknop. Zoek het op. Oké, okay, ga ik doen. Ja. Uh, maar ik wou zeggen dat, je, dat er weer een groot stuk van jou in de krant stond. Of over jou. Nou, ja, van mij in, in oh. vorige week. Over, over, over, uh, over uh, beroemde schrijvers in tropisch Nederland. Dus een aantal schrijvers die het uh, Curaçao hebben bezocht. Weef uh, Hermans, uh, Bowman, ik heb het er wel, wel eens eerder een beetje over gehad. En natuurlijk, daar heb je weer Simon Carmichael. Ja. En ik, ik was ook heel blij dat ik toen ik in Amsterdam was nog even die, die tentoonstelling heb kunnen zien. Was ja, leuk hè? Ook, ik vond het erg leuk. Ja. En er zijn ook alleen wandelingen in Amsterdam, geloof ik, geweest, de aanleiding van zijn Precies. Ja. En uh, in het museum was ook weer, kon je even kijken hoe hij dat ook alweer deed, dat voorlezen. Ik vond het weer geweldig. Ja. De man was heel... heel Knap ook ik heb straks na vijf, heb ik weer een, een, een mooie, geloof, even als een eerste oh, uit 1963, die hij dan zelf voorleest, maar dan neemt Kees Brussel het over, is ook heel mooi. Oh, ja. Ja, ja. Okay. Ik, ik, dat, ja, ik heb een plaat met Kees Brussel en Kovendijk, die lezen dan. Ja, ik precies. Ja. Goed, uh, Willeke uh, vliegt nog steeds rond bij ja, jullie? Dat, ik heb er vanavond nog niet gezien, want ik ben hier net. Maar we nemen aan dat ze morgenochtend ons weer komt uh, te komt groeten. Oké. Okay. Verder nog iets nieuws? Of heb je nog leuke plannen voor deze week? Nou ja, uh, het, het is niet allemaal kom en kwel met mij. Uh, uh, Wat aan de zaterdag ga ik toch weer een wandeling met geïnteresseerde mensen doen. Een literaire wandeling. Oké. Okay. Door Willemstad. Daar uh, alleen nou, nog steeds van mijn boekdouchie Willemstad. Dus dat, dat, het gaat uh, niet altijd even beroerd. <laughs> Ik zou zeggen neem nog een borreltje en voor straks slaap slaap zacht en de groetjes aan Wilma en Willeke. Doe ik. Het is tijd voor F. Starik. Nee, wacht even, wacht even. Ik mag nog even aankondigen. Um, ja, u weet, uh, hij heeft het boek Moeder Doen geschreven. Waar hij uh, in korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft uh, hoe het zijn dementerende moeder vergaat. Um, ze heeft, is gevallen, ze heeft haar heup gebroken. Ze is aan het revalideren, maar ze moet nu van het ziekenhuis naar een verzorgingsthuis. En ze hebben er een gevonden. Sometimes I feel like a motherless child. Waarheen? Ik benijd hem niet, mijn jongste broer: hij moet moeder ophalen. Waar gaan we eigenlijk heen? Ze zal al uren klaar zitten in de gang van het ziekenhuis in een rolstoel met de jas vastaan, een zak vol spullen op schoot. Mag ik nu naar huis? We noemen dat een revalidatiecentrum. Dan lijkt het tijdelijker dan het in wezen is. Hoe lang dat nu weer gaat duren, weten wij ook niet. Vast niet lang, denken we. Je gaat goed vooruit, lichamelijk dan. Zo liegen wij ons door haar leven heen. Een dame zal opdracht krijgen om haar huis te verkopen. We zullen haar spullen laten weghalen door een opkoper. Alles wat ze bezat, alles wat ze niet meer nodig heeft. Alles wat ze zelf nog niet heeft weggegooid. Een receptie. Bij de receptie vertel ik dat mijn moeder hier aanstonds wordt verwacht. Ik vertel hoe mijn moeder heet. De receptionist weet van niks. Hij verwacht haar niet. Hij zal eens gaan bellen, zegt hij. Hij belt met A, B, met C, D... Alles te vergeefs. Dan probeer ik zeven jaar wel, zegt hij. De unit verzorging laat hij daar ter verduidelijking op volgen. Het is goed dat u een kwartiertje eerder bent gekomen, merkt hij op. Hij vertelt dat hij Willem heet. Hij krijgt de Jordaan aan de lijn. Daar moeten we zijn. Het raadsel is opgelost. De Jordaan. Dan had ik dus bus 18 helemaal niet hoeven nemen. Dan had een korte wandeling voorstaan. Naar de Jordaan. Even vlamt er hoop door mijn hart... dat moeder toch naar de Lindengracht mag... dat er iets is vrijgekomen op loopafstand van mijn woning. Maar nee, het is de afdeling waar moeder wordt verwacht. Die hebben ze de Jordaan genoemd. Gezellig. I feel like a motherless child alone. Stareks een moeder doen is afgelopen november verschenen in boekvorm bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. We gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Emers heeft weer een mooie tekst geschreven over iets of iemand u moet raden wie of wat. En dat kan bij 0800-1121. En dan uh, uh, moet u de, de oplossing uh, geven en dan kunt u knijpkat winnen. Uh, maar je moet ook een culturele tip, tip geven. Hè? Dat is echt verplicht, hoor. Ik wil iets hebben, welk boek ben je aan het lezen? Welke film heb je gezien? Of ben je naar een tentoonstelling geweest? Of ga je nog wel eens naar het theater? Of, nou, voorzien zelf iets. Misschien vond je de bollevelden mooi, maar die zijn nu nog een beetje koud. Goed, hier is het eerste fragment. Van een goed basisidee moet je afblijven. En dat is dan ook decennia lang in heel veel tv-series gebeurd. Allemaal opgezet volgens hetzelfde schema en plot. Volstrekt ongeloofwaardig, maar ja, dat vonden wij als publiek helemaal niet erg. En dat is bijzonder, want het werkt internationaal zo. Of we nou in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Amerika of België wonen... we vinden het allemaal prachtig. Of beter, we vonden het allemaal prachtig. Na pakweg een eeuw is er sprake van enige sleedheid. Dat mag best zonder zo hand. Er komen wel weer nieuwe helden met andere werkterreinen. Maar ik kan het nu nog niet weten. Maar je kan het ook doen, hè. 0800-1121. En geef me ook een culturele tip. En wat ga ik draaien? Ja, nou, dat vind ik zo'n raar duo. Dus is de tweeling René op cello en Loes dan op gitaar. En samen noemen ze zich Clean Piet. Clean Piet. Nou ja, totaal niet mijn kopje thee. Maar misschien vindt u het wat. Zo. ik stoor, ik moet het even onderbreken. Gebleken is al vaker dat dit zo dus niet werkt. Ik ben te klein voor zoiets groots, in mijn geval zegt dat wel wat. Sorry hoor, ik weet dat dit mijn kansen ook beperkt. Ik zou het niet aan zou mij vertellen, het aan mij nee vertellen. dat zou ik echt niet doen. zou het niet aan mij vertellen, ik weet niet wat er dan gebeurt. Sorry dat ik langskom om dit feest flink te bederven. Had het anders gekund dan had ik dat gedaan. Is het weer zo ver hoor ik ze denken? Ja, precies. Dus zet het uit je hoofd. Zelf ook niet bedacht Even opnieuw, zou je dat nou echt wel doen? Het zal je maar gebeuren, wat een prachtig visioen Dat niets meer vanaf nu aan mijn verwachting zal voldoen Ik zou het niet aan mij zou vertellen, nee dat vertellen. zou ik echt niet doen Zou het niet aan mij vertellen, ik weet niet wat er dan gebeurt Kijk eens goed wat je zegt oh, Wat je Wat is je niet zegt Wat je niet zegt bij je ogen van niks en dat is dat. Kom op, we drinken nog drie, ja dat staat ons toch zo goed. En als het dan mislukt, dan graag genietend van het leven. Later zal ik een kaart sturen met de uitleg hoe dat moet. Ik zou het niet aan zou mij vertellen, niet nee, aan vertellen, nee dat zou ik echt niet doen. Zou het niet aan mij vertellen, ik weet niet wat er dan doet. Ik zou het niet aan zou mij, vertellen, niet nee, aan nee, mij vertellen, nee dat zou ik echt niet doen. Zou het niet aan mij vertellen, ik weet niet wat er dan doet. voor jezelf. Ja, die neiging heb ik ook te denken. Uh, aan de telefoon heb ik Eileen of Eileen, hoe spreek ik het uit? Ja, dat is een normaal, hoe spreek je het uit? Eileen. Eileen. Goedenacht Eileen. Wat ben je nou laat ja. wakker? Ja, ik ben een beetje slapig, dus ik hoor eigenlijk te slapen. Ja. Maar ik vind jouw programma heel erg leuk, dus ja. ik kan je bijna niet uitzetten. <laughs> En ja. toen zei je iets over het mysterie van Emily ja. en toen schoot mij in mijn hoofd uh, Big Brother, maar dat zou natuurlijk wel helemaal fout zijn. Ja, de, <laughs> dat is helemaal fout. Dat doet er niet toe. Leuk oh, dat je shit. belt. Want ik zie dat je ook een leuke, ja. leuke culturele tip hebt. Ja, Nebraska. Echt een aanrader. Alhoewel iedereen het leuk vindt, is het ook echt heel erg leuk. Want je, dat... superfilm, ik heb hem vandaag gezien op de Volkskantdag. ja. Op de Internationaal Filmfestival Rotterdam ben je geweest. Ja, precies, ja. En, nou ja, ik ga er niks over vertellen. Jullie moeten het gewoon allemaal gaan zien. Het is een verrassing. Echt een fantastische film. <laughs> Helemaal heerlijk en fantastisch en mooi om te zien. En heerlijk en fijn. Oké, okay, en wie, wie is de regisseur? Is dat, dan, uh, dat mogen we wel weten? Was dat niet... Uh, pain? Maar daar ben ik niet zo... Nou goed, ik ga ik opzoeken. Ik vind het al fijn dat ik een tip heb. Weet je wel? Van die ja. film moet je zien. Is goed. Hé, hey, dankjewel Eileen, helaas fout. Tot de volgende keer. Doeg! Ik ben benieuwd. Doei doei. Hé, er is geen andere beller, dus we gaan door met het tweede fragment. Het idee is als volgt: Er gebeurt ergens iets geks, raars, engs, niemand snapt het. Dan komt er een man, altijd een man hè, en die gaat aan de slag. Vaker is er wat met die man, ja, rare hobby of gekke kleding, vreemde gewoonten. Nou ja, eigenlijk een beetje een hufter in de omgang. Hè, ieder land heeft een beetje zo zijn eigen type. Wij hier houden het meest van een beetje burgerlijk. Hè, zo iemand die altijd op tijd thuis is als ze uh, net de pieperschaar zijn. Doet een beetje afbreuk aan het genre, maar goed. Tikkeltje excentrieker is wenselijk. Hè? Hadden veel andere landen ook door. Behalve de Duitsers natuurlijk. 0800-1121 als je het weet. En vergeet je culturele tip niet. En waar gaan wij naar luisteren? Oh ja, nou ja, ik bedoel, als tegenreactie even wat lekkere soul van Shirley. Met Shirley Brown, hè. u weet wel van de hit Woman to Woman. Nou, het laatste album is van 2009. En op dat moment is Shirley al 62. En nou ja, ze heeft het nog steeds. Zo Bel nou, 0800-1121. Dan zeg ik bellen? 0801 en nou, Misschien ligt het aan Fleur, maar we hadden wel gelijk een Heiger. Maar die moeten we niet hebben. Maar goed, als u niet belt, dan vind ik heel erg flauw. Vind ik heel erg jammer ook. Ja, behalve Sico, die belt steeds. Maar Sico, ja, je belt al bij zoveel andere programma's. Dat is wel goed zo. Um, nou, dan ga ik gewoon door met het laatste fragment. Enfin, je kunt de excentriekeling de hele tijd tegen zichzelf laten mompelen. Maar ja, dat is schrijftechnisch schrijf, heel lastig. Hij moet dus een maatje hebben. Een maatje dat net zo dom is als wij. En verder moet er geheel, wordt er geheel solitair gewerkt. In de moderne varianten is er wel sprake van zoiets als een bureau... maar ja, dat is alleen maar een gebouw waar je koffie drinkt. Verder niks. Het geheim wordt altijd ontrafeld en wij blijven in bewondering achter. En dat geniale, mediumieke procedé... hebben alle makers afgekeken van hun papieren Britse voorbeeld. Hoe kan het ook anders? Ik mag eraan toevoegen dat daar ook weer een serie van geweest is. Die ik nu aan het kijken ben en die ik wel heel leuk vind. En daar klopt deze omschrijving wel uh, op. Ah, dat moeten jullie toch weten. Nou, twee mannetjes die ze huis zoeken. 0800-1121. En uh, wat ga ik draaien? Oh, ben ik al zover? Ja. Ik, ik heb nog een vraag erbij. Kijk, weet je? Uh, de Utrechtse zangeres Lilian Hak... Die, nou die blijft dol op filmklassiekers... Hè. na haar debuutalbum Old Power New Guns... is ze weer in de filmgeschiedenis gedoken. En nu de Spaghetti Westerns zijn aan bod gekomen... en ze luistert ook heel veel naar Enio Morricone natuurlijk. En haar nieuwe album heet Last Guns and Dust. En morgen, 4 februari... presenteert ze die plaat met een concert in Paradiso. En ik heb twee kaartjes weg te geven. Maar dan moet ik wel een heel klein vraagje voorstellen, vond ik. Een extra prijsvraagje. Wat is het opvallendst aan de verschijning van Lilian? Nou ja, met het goede antwoord hè, kan je bellen naar 0800-1121. En het is leuk als je dan ook even het mysterie van Emily oplost. Maar hier is Lilian. This road of yours will end in deep, deep trouble. I see. Shut them down or let it go 7 Miles van Lillian Hack. Te vinden op haar nieuwe album Lust, Guns and Dust. En als u haar live wil zien, ze dus is morgenavond presenteert ze haar plaat in, uh, in Paradiso. En ik heb twee kaartjes te vergeven. Maar dan moet je wel even bellen om mij te vertellen wat er zo bijzonder is aan het uiterlijk van. Uh, uh, Lilian, en, maar, maar je mag wat verzinnen. En misschien weet u het, maar uh, alle antwoorden zijn goed. Goed, maar uh, ondertussen heb ik wel twee bellers voor mijn... Uh, uh, want ik doe natuurlijk, ik vraag het veel te veel. Ik vraag en een culturele tip... en ik vraag het oplossing voor het mysterie van Emily. En nu ook nog eens iets over Lilian Haak. Ja, het is verwarrend, maar goed, maakt niet uit. Ik heb aan de lijn Bart. Goedenacht, Bart. Goedemorgen, morgen. Goedenacht, ja. Ja, goedenacht nog wel. Waar, waar zit je? Het lijkt ja. alsof je op de trein zit. Eh, uh, nee, ja, ik ben met een vrouw auto onderweg. Maar dat is niet meer van de allernieuwste. Dus dan, ja, nou, die zijn nog wel een slecht wat doen, als die allernieuwste. Dus zodoende. Ik heb het helemaal niet verstaan wat je zei. Helemaal niks zo. Maar dat zal er wel aan de herrie van de auto liggen, denk ik. Ah, oké, okay, goed. Wie denk jij dat het is, of wie of wat? Ik zat te denken aan een Baantje. En waarom een Baantje? Ja. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou ja. Nou ja, uh, dat met die culturele op en de tijd thuis. En uh, hij is toch wel een beetje excentriek. En er loopt, uh, loopt er ook een bij die vladder die dan niet zo heel intelligent is. En uh, toch moet helpen. Dus daarom zat ik daar aan te denken. Ja, oké, okay, goed. Uh, maar uh, het ging erom. Het is een Brits voorbeeld. Ik zoek een Brits voorbeeld waar misschien Baantje ook wel weer op geënt is. Tenminste, alles is... Oh, maar goed, maakt niet ik uit. Nee, dat geef ik niet. Je hebt geen culturele tip, Bart. Ja, heb ik wel. Nou, vertel. Um, naar aanleiding van een uitzending, ook op radio, een van een tijd terug. Uh, de laatste cd van Beatrice van der Poel. Ja, die is mooi, hè? Ja, en uh, uh, die heb ik me afgeluisterd. En ondertussen ben ik eens gegaan naar wat ouderwerk. En dat is ook zeer de moeite waard. Ja, ze heeft een fantastische stem. Nou, dat vind ik een hele goede ja. tip. Dankjewel, je wel, Bart. Graag gedaan. En werk ze. Doeg. Ja, dank je. Hoi. Aan de lijn, Willem. Goedenacht, Willem. Ja, goedenavond. Oh, je zit gewoon lekker binnen, dus dat scheelt lawaai. Jou kan ik goed verstaan. <laughs> ja. Uh, wat denk jij... Uh, ja? Ik dacht dat het was Ben de Hoe kom je daarbij? Ja, De ingeving. Dat slaat helemaal nergens op. Willem? Oh, Willem. Oh, nou, ik bedoelde het niet onaardig, want... Nou, hè, sorry, hoor. Even hem opgehangen. Jongens, ik geef jullie nog een kans. Eh, wat is er zo opvallend aan Lilian Hak? Bel me, 0800 1121 En dan eh, kunt u twee eh, vrijkaartjes winnen... voor eh, morgenavond in Paradiso, 4 februari. Dinsdagavond, 4 februari. Eh, nog een leuk nummertje van Lilian. Heerlijk, toch? Dit was uh, Lillian Haak nogmaals uh, op haar nieuwe plaat te vinden. Last, kans en dust. Morgenavond, 4 februari, te zien in Paradiso, waar ze haar plaat presenteert. Ik heb nog geen bellers over. Ik had een heel klein... Ja, oh ja, Patrick, Patrick. Goedenacht, Patrick. Hallo. Hallo. Maar jij, uh, jij uh, gaat mij iets zeggen over het mysterie van Emily, hè? Oh, dat geloof ik wel, ja. Dat geloof ik wel, ja. ja, ja, ja. Kompia uit de Haag? Oh, Rotterdam! Oké, okay. ja, goed. Ja. Ken je horen dan? Ja, nou, je kunt het horen. Je kunt horen. Hey. Okay. Ja? ja, ik zat te denken aan... Uh, ja, ik weet alleen... Ik, ik zat te denken, Ja. Maar, ik weet alleen de naam van, van dat hulpje. En het hulpje uh, was? Uh, Watson. Ja, dokter Watson. Maar hoe heette die andere man, die hoofddetective nou... Over deduceren en. Ja, uh, ja. ja. Uh, nou, ik ga. een polloetje op. op uh, Kijk, ken, ken je, er is, een, er is een remake van gemaakt. Hè? Daar ben ik toevallig thuis nu aan het kijken. En uh, ja. daar is het echt een, een soort. Uh, ja, een autist of een, iemand met asperger. Gewoon een hele slimme, rare, rare man. Uh, ja. ik, ik vind hem erg leuk om weer te zien. En dan speelt uh, Freeman. Hoe heet hij ook weer? Mm, Free, Mark Freeman. je nou? Freeman ja. Die speelt dan uh, Dr. Watson. Ik vind het een heerlijke serie. Het gaat om Sherlock Holmes. Ik geef je die cadeau. Oh. Want uh, je hebt zo je best gedaan. En uh, je hebt toch gebeld. Oké, okay, want Dr. Watson was goed. Dus uh, inderdaad. Nou Patrick, ja. uh, je moet aan de lijn blijven. Dan uh, noteert uh, Vincent of, of Fleur uh, je gegevens. en Dan krijg je een knijpkatoel gestuurd. Maar, uh, luister. Uh, Lilian Hak. Heb je dat geluisterd net? Of was je druk aan bellen? Nee, ik was druk aan denken over die naam eigenlijk. Dat is, het is me een beetje ontgaan. Oké, okay, nou, Lilian Hak. Uh, uh, weet jij, ken je Lilian Hak? Weet je, ken je die zangeres? Nee, nee, ik hoor die naam voor het eerst. Oh, je hoort hem voor het eerst. Oké, okay, nou goed. Ja. Nou, misschien... Uh, dat we nog. We hebben, Nee, we hebben nog twee minuten. gaat niemand meer bellen, denk ik. Dat is heel ellendig. Dus, uh, nou ja, dan uh, moet ik morgenavond... Maar, Oh nee, dan heb ik eters. Dat kan ik niet... Uh, wat zeg je? Ben? Oh, Ben! Ben, wacht even. Ben, ik heb ook nog Ben aan de lijn. Sorry, dankjewel, Vincent. Ik lees niet goed. Ben? Ja, ja nacht Ja? Vertel. Ja, ik had share. Ja, ik belde voor Sherlock Holmes, eigenlijk. Oh! Maar... Ah, is het die zangeres van Suko uh, 103 of wat Nee, nee, nee, nee. Zij is, uh, nee, zij is een prachtige zangeres. En ik, weet, ik zal me nooit vergeten, die eerste plaat die uitkwam, Gunpowder's en wat heet het nou? Uh, die, daar, daar heeft ze enorm hoog haar. En zij, ze doet altijd mooie en, dingen met haar, die... haar. Het is ook een mooie meid, Lillian Hack. Maar goed, Ga je, ja, zou, ja. Je, zou je naar Paradiso willen morgenavond? Nou, ik heb morgenavond geen tijd, ik moet werken. Ah. Dus oh. dat... Hey, dat en is, Patrick. Maar ik wou wel op, op de haar. Dat wel. Je wou wel iets over de maar, haar? Maar, ja? Ja, maar die, die, die zangeres van Suko City. Die, oh, die heet ook Lilian, volgens mij. Maar die, die heeft zo'n bos haar inderdaad. Wel. Ja, dat is waar. Ja, die heeft ook een bos haar. Helemaal gelijk. Nou, ik heb er geloof ik een rommeltje van gemaakt. Maar ik ben blij dat u geluisterd heeft naar dit uur weer. En uh, volgend uur gaan we lekker een, een mooi hoorspel... Uh, ja, Ben, als je, als je heel erg graag een knijpkat wil, dan mag je hem krijgen. Want je hebt het goede antwoord en ik heb het verkeerd gezegd en gezien. En uh, dan moet je even aan de lijn blijven. Oké? Okay. Nou, is goed hoor. Ik, uh, ik heb er twee weken geleden heen gehad. Oh, nee, dan en krijg je er helemaal geen. Van... Ik had die tip van Lucy Worsley gegeven, weet je nog? Oh, ja. Jerry very British murder. Oh. En daar zit natuurlijk helemaal fjaarlijke in. Ja, precies, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Hey, okay, dankjewel. Maar, nee, ik probeer het volgende week. Is Dat goed. Yep. Goeiedag. Doeg.